Jeroen van Kammer, dat zijn OS Journaal. De Nederlandse hulpverleners in Nepal komen weer terug. Nog deze avond vertrekt een transportvliegtuig vanuit Nederland om het reddingsteam op te halen. Het vliegtuig neemt hulpgoederen mee voor verschillende hulporganisaties. Op die vlucht kunnen ook tientallen Nederlanders mee die nog in Nepal zijn en terug naar huis willen. Het Nederlandse team was een van de eerste teams in Nepal naar de aardbeving. De leden van het team gaan eerst naar Cyprus. Woensdag komen ze aan op vliegbasis Eindhoven. De Britse prins William en zijn vrouw Kate Middleton hebben hun dochtertje aan het publiek laten zien. Dat gebeurde op de stoep van het St. Mary's ziekenhuis in Londen. Voor het oog van tientallen cameraploegen en fotografen aan de overkant van de staat. Het kindje is om even na half negen vanochtend lokale tijd geboren. En het weegt ruim 3,7 kilo. De geboorte werd rond 12 uur vanmiddag bekendgemaakt. De naam van het prinsesje zal later bekend worden. Bij een oldtimer show in Olderbroek in Gelderland is een 48-jarige man om het leven gekomen. Hij kwam onder een omgevallen hoogwerker terecht. De kraan viel om terwijl er kinderen in het bakje zaten. Tien mensen raakten gewond, onder wie acht kinderen. Het jongste slachtoffer is vier jaar oud. Twee gewonden zijn er ernstig aan toe. De burgemeester van Olderbroek heeft geschokt gereageerd en noemde het ongeluk heel heftig en onwezenlijk. De Volkskrant heeft een column van Peter Middendorp ingetrokken. Hij schreef vanmorgen in de krant dat vanuit kamp Westerbork... geen joden in veewagons naar vernietigingskampen zijn vervoerd. Dat klopt niet. Er zijn voor de transporten zowel vee- als personenwagens gebruikt. Middendorp heeft zijn excuses aangeboden voor het maken van de fout... en voor het niet goed controleren van zijn bewering. Het is pijnlijk dat het juist met dit onderwerp gebeurt. Juist hier had extra zorgvuldigheid van mij mogen worden verwacht, schrijft de columnist. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking langzaam toe. Later in de avond valt in het zuiden wat motregen. Morgenochtend, vooral in de zuidelijke helft van het land, soms lichte regen. Smiddags overal enige tijd meer regen. Het wordt morgen 13 tot 17 graden. Dit was het. Autobedrijf Zandvoort. een echte zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het. het al 25 jaar en jij beleeft het. ZFM in 2015 al 25 jaar live. GFM. Met nu de Euro Breakdown. De Euro Breakdown hier op ZFM Zandvoort. Zeven minuten over de klok van vier uur alweer. We gaan de stop maken voor de top 3 van deze week. En zoals ik al zei in het begin van deze uitzending... hij is echt helemaal door de war gerussel. Ze staan niet meer op dezelfde plek. Hey, en omdat uh, Sander uh, er deze week uh, niet is speciaal uh, voor hem... ik hoop dat je luistert uh, deze mooie plaat erin. Nummer 16 is dat in de York breakdown. En dan heb ik het over James B. natuurlijk. Hold back the river. Deze is wel blijven staan.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 But now we call Should I heard is Hold Back the River. Op nummer 16 uh, deze week. En niet alleen deze week, hè? Vorige week ook wel, ja. Echt waar, ja. Echt waar. Kan er ook niks uh, aan doen. De, de Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Ik weet niet of je het uh, gezien hebt, maar uh, tijdens een optreden in Las Vegas. Dat is, uh, ik zag gisteren wel opnieuw het nieuws erbij komen. Is uh, Britney's avond nieuws? Op uh, Boulevard geloof ik of zo, of... Uh, nou ja, ja, in ieder geval voor ons in het nieuws. Uh, is Britney Spears tijdens een optreden door haar enkel gegaan... Uh, tijdens de showreeks uh, A Piece of Me in Las Vegas. Tijdens een nummer uh, You Drive Me Crazy. Nou ja, ze liet via Twitter weten dat uh, alles in orde is. Nou ja, ik had ook niet anders verwacht En dat ze dankbaar is voor alle lieve woorden na haar uitglijder. Wel moet ze de komende dagen even rust houden op doktersadvies. Dus uh, we zijn vandaag en morgen de... Uh, Optredens in Las Vegas geschrapt. Het derde studioalbum van Adele die gaat uitkomen, maar wanneer, dat is niet helemaal zeker. Het is in ieder geval niet voor september. Dat hebben bronnen rondom de zangeres laten weten. Het was in eerste instantie de bedoeling dat het album dit voorjaar al zou verschijnen. De zangeres die de afgelopen periode bewust rust heeft genomen om te genieten van het gezinsleven... Heeft inmiddels met Ryan Tedder en Phil Collins gewerkt aan haar nieuwe materialen. Maar een producent voor het album is nog niet bevestigd. Het vorige album, 21, werd in januari 2011 alweer uitgebracht. En sindsdien heeft de zangeres alleen het nummer Skyfall afgeleverd. Die kennen we nog wel als de titelsong van de laatste Bondfilm. En er komt weer een nieuwe Bondfilm aan, wisten jullie dat? Ja, dat zat wel. Um, direct then? I'll huh? so uh, Nederlandse mensen, ik ben niet een Haagse mens, volgens mij wel. De Rack namelijk het 15-jarige jubileum met een bijzonder concert in het Haagse Westerbroekpark. Nooit eerder werd er uh, op die plek een groot concert gedaan, maar dat komt op 29 augustus uh, 2015. Dus verandering in. Bij het jubileumconcert zal ook uh, Tim Akkerman, de vorige zanger van de REC, uh, weer meespelen. Ah, het is wel een Haagse mens, zit er te denken. Ja, wel, soms van me. Uh, Andere gasten zijn onder meer Barry Hay, de kinderen wel van de Golden Earring. Uh, Dennis van Leeuwen van Kane, Waylon en uh, Bibi Surjaardie, Sven Hammond en uh, Miss Montreal. De kaartverkoop van daarvoor uh, is inmiddels gestart en er zijn er nog enkel een paar verkrijgbaar. Over twee nummers uh, na, na het volgende nummer gaan we hem uh, net niet horen. Maar daar staat hij dan. Op nummer 12 heb ik het over Mark Ronson, Bruno Mars en uh, Uptown Punk. Maar dat is uh, gebaseerd op een ander nummer. Ik voel weer een hele plagiaat. Uh, uh, de rechtszaak aankomen, want Uptown of Punk van Bruno Mars uh, telt ineens het uh, dubbele aantal van schrijvers, want de nummer zou te veel gelijkenissen hebben met Oops, Upside Your Head van de Cap, uh, van de Cap Band moet ik zeggen, een hitje uit uh, 1980, die telde vijf componisten. Nu worden ze ook vermeld als uh, deel van de makers van de hit van Bruno Mars en Mark Ronson en delen ze in de opbrengst, nou geen plagiaat uh, rechtszaak dus. Mark Ronson en uh, Mar Bruno Mars en Mark Ronson werden dus beschuldigd van plagiaat... maar willen het dus niet tot een rechtszaak laten komen. Eerder dit jaar gebeurde het wel met uh, Blurred Lines van Robin Thicke en Pharrell Williams... die toen aan de erfgenamen van Marvin Gaye hem 7 miljoen dollar moesten betalen. Bronson en uh, Mars die, uh, ja, die laten het er gewoon bij zitten. Die uh, fokken het er niet op. En waarschijnlijk zijn ze dus iets te veel geïnspireerd geraakt... door de Gap-band uit 1980. Um, de albumhoes van U2, KD. De hoes van Songs of Innocence. Er zaten uh, twee man op in ieder geval. Die wordt, uh, want die hoes wordt in Rusland onder de loep genomen... omdat deze als homopropaganda gezien kan worden... Rusland uh, stelt een officieel onderzoek in naar de hoes... en wil beoordelen of deze niet in strijd is met de Russische wet. Het uh, album werd gratis, inclusief het bedoelde beeldmateriaal... maar uh, ongevraagd uh, naar iTunes-gebruikers verstuurd. Nou, op de foto's zijn uh, Larry, Larry Mullen en zijn 18-jarige zoon te zien. En YouTube verklaart uh, eerder al dat het uh, lastig is... om vast te houden aan je eigen onschuld dan die van een ander. Spannende tijden dus voor uh, YouTube.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 Without you my friend and I'll tell you all about it when I see you again. I see you again We've come a long way we came a long way from where we began. You no know, we started. Oh, I'll tell you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 7 West Liever samen Charlie Put. When I see you again. Op nummer 13, dit is 11. Echo Smith, Cool Kids. Ondertussen 22 weken in de lijst. Nummer 1 hebben ze ooit gehaald, maar vorige week 11 en uh, deze week dus 11. Echo Smith met de Cool Kids. Ze straight line. Dat is niet echt haar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 Straks heb ik nog meer uh, nieuwtjes, uh, nieuwsfeitjes over de artiesten. Maar uh, eerst gaan we even kijken hoe het in Nederland gaat. We presenteert hem tegenwoordig, vroeger Radio Veronica... toen het allemaal 50 jaar geleden begon. Maar deze week dus ook weer een nieuwe top 40. En dan vinden we op nummer 40 aan Want You To Know... van Zet en Selena Gomez. Uh, Leel Kleine en Ronnie Flex zegt dat niet. Die is nieuw binnengekomen op 39. Martin Garrix met uh, Forbidden Voices vinden we op 38. 37 voor uh, The Weekend met Earn It. En uh, nieuw binnengekomen in de Nederlandse top 40 of nummer 36. On My Way van Exwell en Ingrosso. Christine en the Queen staat er ook nog in op 32, uh, 35, sorry. 32 is uh, Flo Rider samen met Robin Thick en uh, Verdine White. I don't like it, I love it. Dat uh, gaat er nog een goede worden in Europa, ben ik bang voor als ik kijk naar de andere hittelijsten. Maroon 5 met Sugar, 29. Jess Blind Hold My Hand op 27. Pray to God Calvin Harris samen met Heim uh, op uh, 25. Nederlandse topfeerder staat ook uh, Kensington met War op 22. En op 21 Nathalie La Rosa samen met Jeremiah. Met Somebody. Op de aanvang staat er ook nog in op nummer 20. Nou, dan skippen we even snel doorheen. Um, dan gaan we naar nummer 10, Intoxicated, Martin Solveig en GTA. Nummer 9, Kaigo Firestone. For Five Seconds van Rihanna vinden we op 8. Last Frequencies, Are You With Me, vinden we op de zevende plek. Kaigo samen met Parson James, Told de Show, vinden we op nummer 6. Cheerleader van Omi, jawel, hij staat er nog steeds in. Maar dan dit keer op nummer 5, niet meer op nummer 1. Years and Years van de King op nummer 4. En eentje die ze blijven zitten deze week. Wiskaliva samen met Charlie Putt. See you again op nummer 3. Nummer 2 van de Nederlandse Top 40, gepresenteerd door onze collega's op de landelijke radiostation. Uh, Major Laser samen met DJ Snake, featuring Meu met uh, Lina. Tweede week op 2 uh, punten. Die week ervoor nog op nummer 1. En wie ook voor de tweede week op, uh, erin staat, op dezelfde plek, dat is de nummer 1 van deze week. Met de Nederlandse Top 40, dat is uh, Parijs uh, van uh, Kenny B. Echt waar. Ja, echt waar. De Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Tijd voor de lijst uh, weer verder van Europa. En dan gaan we doen met uh, Stella Sue Reason op nummer 7. Tot Nummer 6 vinden we haar, Ellie Golding, Love Me Like You Do. Tien weken in de lijst, uh, één plaatsje gezakt en uh, het beste wat ze heeft gedaan was uh, de nummer 1 positie. Echt waar, ja, echt waar. Hey, even uh, wat anders. Een tijdje geleden uh, dat ik het weer heb gezegd. Wat de fuck is er nou weer met Justin Bieber? Want Justin Bieber uh, is bij zijn hotel in Rome weer in uh, aanraking geweest met, uh, jawel, politie. Hij zit op, op dit moment uh, in Rome voor de opnames van uh, Zoolander 2. Dit keer liep alles uh, met de sisser af voor hem. Dit, dat dan weer wel. De zanger staat sinds uh, deze maand op een internationale lijst. <laughs> ja, En uh, wordt door de Argentijnse autoriteiten gezocht... voor de mishandeling van fotografen. Uh, bij dat incident, dat was in uh, 2013... waren zijn uh, bodyguards iets te agressief. Ik weet niet waarom Bieber dan... Uh, uh, ...vervolg moet gaan worden daar, maar ik denk eerder zijn bodyguards. Uh, Bieber werd voor zijn vertrek naar Italië al extra gecontroleerd door de douane. Wat de, uh, wat de Italiaanse uh, autoriteit nou van plan is, dat is nog niet duidelijk. Justin, Justin, Justin Wat een uh, tienersterretje en Roem, uh, dat gaat niet samen hè? Dat weten we nu ondertussen wel. Wou u wat zeggen, meneer Jansen? Ik heb zo'n ventje zoveel aandacht. Ja, dat snap ik ook niet. Vinden ze leuk blijkbaar. Uh, Taylor Swift dan. Taylor uh, Swift, dat is... Uh, ze staat bekend om uh, toch best wel uh, meegaand en mededenkend te zijn. En een uh, echt gevoelsmens. Want Taylor Swift heeft een uh, droom laten uitkomen van een 12-jarig ziek meisje. De 12-jarige die heeft uh, helaas kanker. En de artsen hebben geen middelen meer om dit meisje te genezen. De familie deed uh, verschillende pogingen via de social media om in contact te komen met Taylor Swift. En als uh, complete verrassing belde Taylor Swift met het meisje, en het uh, telefoongesprek duurde wel 10 minuten. De glimlach op haar gezicht was er eentje die ik al een hele tijd niet meer al gezi had gezien. Al dus haar moeder als reactie op de spontane actie van Taylor Swift. Eerder deze maand maakte Taylor Swift ook bekend dat haar moeder ook deze ziekte heeft. Sterkte voor het twaalfjarige meisje, zullen we maar zeggen. Goed nieuws dan. Millie Vanilli wie kent hem nog? Ja, dit jaar keert Millie Vanilli namelijk terug... En ze beloven nu echt te gaan zingen. Het project is een samenwerking tussen Fabrice Morvan... een van de gezichten van Millie Vanilli en John Davis, de originele zanger. Millie Vanilli was succesvol tussen 1988 en, jawel, 1990. En ze scoorde in die periode vijf keer een top-tien hit... waarvan Girl, I'm Gonna Miss You vijf weken lang op nummer 1 stond. Later blijkt dat de beide heren zelf helemaal niet gezongen hebben op dat nummer... Maar uh, wat staat hier, Fabrice? Uh, uh, uh, uh, yeah. Die kan dus blijkbaar echt zingen. Zo blijkt het uh, dat met het nieuwe album... dat moet deze zomer gaan verschijnen. Nou, wil je een stukje daarvan uh, luisteren? Dat lijkt me wel grappig. Oh, uh, Mille Vanilli Girl, I'm Gonna Miss You, ken je die? Ja, die kennen we toch allemaal wel. Nou, dat is echt de Mille Vanilli Sound... Ik heb er alweer voldoende van gehoord. Je hoort hem niet eens zingen. Hoeft ook niet. Echte jaren 80 zaten. Ik ben benieuwd uh, waarmee ze komen. Ja, er is een, een... Brian Adams. Ryan Adams speelt Ryan Adams. Kennen we die, Ryan Adams? Die heeft uh, zich definitief overgegeven aan de naamsverwarring tussen hem en Brian Adams. Dat was wel anders toen de zanger in uh, 2002 optrad in Nashville. Daar schreeuwde een pin uh, tijdens een show ineens: uh, Summer of 69, de hit van Brian Adams. Nou, Ryan uh, kon de grap niet waarderen. Betaalde de man 30 dollar als uh, teruggave van zijn uh, concertkaartje... en uh, verzocht deze man ook de zaal te verlaten. Ryan Adams uh, is het uh, incident duidelijk niet vergeten. Hij speelde opnieuw in Nashville. En daarbij uh, gaf hij uh, gehoor aan het verzoek van uh, 13 jaar geleden. En uh, hij deed het nummer, hè? Summer of 69. Beste Ryan Adams. stoute jongen. Door met de lijst van Europa, dit is nummer 5, Kelly Clarkson. 5 dus Kelly Clarkson. Hardbeat veertien 14 weken lang uh, in de lijst. Eén nee, plaatsje gestegen voor deze dame. De Euro Breakdown. En ik zal even een uh, hele snelle kleine update geven. Want dat is alweer een uh, tijdje terug. hè. Ik heb uh, tot 20 verteld. 19 met don't, don't worry. Op 18 vinden we Hoody Allen samen met Ed Sheeran. 17 uh, Su met Alone. 16 is in handen van uh, James Bay, Hold Back The River. En nummer 15, uh, Rihanna, Kanye West en Paul McCartney. 4, 5 seconds. Op nummer 14 vinden we Omi met cheerleader. En op nummer 13 vinden we Whiskey samen met Charlie Butts. See you again. 12 in handen van uh, Mark Ronson en uh, Bruno Mars. Aftaan, En Echo Smith met Cool Kids winnen we op nummer 11. Zet samen met uh, Selena Gomez. Uh, I want you to know winnen we op nummer 10. En nummer 9 is voor Ariane Grande, One Last Time. Carly Rae Jepsen, I Really Like You, vinden we op nummer 8. Nummer 7 voor Zelazoom, maar dit keer met Reason. Op nummer 6 vinden we Ellie Golding, Love Me Like You Do. En nummer 5, je hoort net, Kelly Clarkson, Heartbeat Song, 14 weken lang in de lijst. Wie ook 14 weken lang in de lijst is, is de volgende plaat die ik voor jou ga draaien. De Euro Breakdown op Breakdown op Vrede. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En dat is de plaat van uh, Avicii met de night op nummer 4. When the animals inside came out to play. We face to face with a lot of fears. Learned our lessons through the tears. Made memories we knew wouldn't have a face.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 De zesde plek te vinden heb ik natuurlijk over uh, Avicii met de Night. Deze week op 4 is ook meteen een uh, plek die zij hebben gehad in de 14 weken tijd dat zij in de lijst staan uh, hier in Europa. Ik zie je wel Kijk hier dan even via zfm-live.nl. Zie je dat het al uh, aardig druk begint te worden in de studio. Er zijn allemaal uh, artiesten binnengekomen gasten dus voor het uh, volgende programma. Maar wij gaan als eerste opmaken voor de top 3 van deze week. En uh, ben je benieuwd hoe de top 3 van vorige week uitzag? Nou zo dus. Nummer 3. Dus op uh, nummer 3, Lost Frequencies, Are You With Me? Twee was een handen van Major Laser GD Snake, Fishing Moe, Liran en 1 David Guetta. The Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En deze week beginnen we daar ook mee. Op Nummer 3 dus, vorige week op nummer 1, David Guetta, What I Did For Love. Talking crazy. Deze week deze weer samen met Emily Sunday. What I did for love. Vorige week nog op uh, nummer 1. Tien weken lang alweer uh, in de lijst van de Euro Breakdown Hier op uh, Ziebens Anbord. En op nummer 2 vinden we Lost Frequencies. Vorige week op nummer 3. 10 weken ook weer in de lijst. Drink some margaritas by a blue lights Listen to the mariachi play at midnight Are you with me? Are you with me? I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Op nummer 2 dus, uh, last Drink weekend. Seat. Blijf de een woord vinden. Are you with me? Listen to Eén plaatsje to play opgestegen. Midnight. Dat is meteen ook de uh, hoogste positie uh, die hun in hebben in behaald. Are you with me? En er blijft er maar één over hè, die op uh, nummer 1 kan staan. Vorige week op de tweede plek. Vijf weken pas in de lijst en nu de top bereikt. major Laser, DJ Snake featuring Meun met Lean On. DJ Snake, Samen met Meug. Binnen we dus op de eerste plek deze week in de Europese top 40. Vijf weken past in de lijst, deze week is dus één plekje opgestegen. Ik heb het snappen van deze groep.